Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bert Koenders is de zaken te worden als Frans Timmermans een Europese topfunctie krijgt. Gisteren werd duidelijk dat Timmermans vandaag een gesprek heeft voor een functie in Brussel. Hij kan de tweede man worden in Brussel. Bert Koenders was in het laatste kabinet Balken en de ook al minister. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. Strijders van het Al-Nusra-front in Syrië willen dat de groepering van de internationale terrorisme-lijst wordt afgehaald. In ruil daarvoor zullen ze de 44 VN-militairen vrijlaten die vorige week werden ontvoerd op de Golanhoogte. Ook eist de organisatie een vergoeding voor de drie Al-Nusra-strijders die zijn omgekomen. De gegijzelde VN-militairen zijn afkomstig uit Fiji. Ze werden vorige week meegenomen toen hun kamp werd omsingeld door het Al-Nusra-front. Het Westen kan veel meer doen tegen de ebola-uitbraak in West-Afrika. Dat schrijft de directeur van de Wereldbank in de Washington Post. De directeur, die zelf medicijnen heeft gestudeerd, noemt de westerse reactie rampzalig inadequaat. Als ebola in New York of Boston was uitgebroken, zou het nooit zover zijn gekomen, zegt hij. De ebola-uitbraak in West-Afrika heeft al meer dan 1500 levens geëist.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 Het weer in het noordoosten en zuidwesten eerst wolkenvelden met kans op een bui. In de rest van het land droog en daar kan het mistig zijn. Later vandaag schijnt overal de zon en wordt het 20 tot 22 graden. Ook de dagen daarna zijn zonnig met temperaturen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij brugge 2 kilometer, bij Knoopend Hoeflaken 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Knoopend Hoeflaken en Amersfoort Noord 2, tussen Nade en Knoopend Meidenberg 3 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bij afrit Kerkdriel 2 kilometer en een ongeluk met vier auto's op de A2 Den Bosch richting Utrecht zorgt voor 8 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg, de linker rijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat bij Zoeterwoude Dorp 3 kilometer en tussen Knoopend Hoek en Knobend Badhoevedorp 4 kilometer. A9 heeft 3 kilometer bij Badhoevedorp, A27 Breda-Utrecht. 3 kilometer tussen Knobend Gorkum en Noordeloos. Op de A27 staat bij Beeldhoven 2 kilometer file richting Utrecht. En op de N11 Leiden richting Bodegraven 2 kilometer bij de aansluiting met de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 This man's taken all my tow and left me in my stately home Blazing on a sunny afternoon And I can't sail my yacht, He takes. Oh ja, oké. Dat waren de Kings en dit zijn de Cats. Lia. Een van de mensen die groot werd dankzij Radio Veronica. Zoals zoveel Nederlandse mensen, trouwens, die heel veel schatplichtig zijn. Goldenering, motions, cats. Ik noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als Veronica er toen niet geweest was, dat deze mensen niet zo bekend geworden zouden zijn.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 Ik denk dat Willem er niet meer is. Nee, ik denk dat we uh, een heleboel geruis hebben we nu ineens. Uh, ja. Heel veel geruis. Dan gaan we het straks nog even proberen. We om er Willem straks te gaan straks nog even straks nog eventjes proberen. Natuurlijk. Ja, dat doen we dan, hè? Ja. Zullen we dat maar doen? straks? Ja, we doen het straks nog ja. een keer. Wat we het straks nog een keer doen. Ik hoor hem echt niet. Ik hoor hem, hem, hem, hem. niet. Nee, oh. ik denk het ook niet. Dat is wel leuk die, uh, die zee zo op de achtergrond. <laughs> het is net als op het oude schip, hè? Ja, dat is net als op het oude schip, ja. Oh, dan kon je het een ja, eroverheen. Ja, maar nu is het geruis weer. Ja, dat is hij weer. Willem. Ja, Willem.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 Want die zender stoorde. maar we bellen hem zo, dus dan krijgt u hem horen. Dit is Cat Stevens met Matthew and Son. you take For a cup of cold coffee and a piece of cake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 La daarom, daarom, nu te laat. Oké. Okay. Nou, we zien het wel. Dit was. Uh, de tunes van tiende keer in de tijd. Ja, die hebben we al gehad. Dus uh, dit zetten we er even uit. Uh, uh, uh, nou, uh, uh, vertel je even wat leuks. Dan kan ik even de, um, uh, de boel reorganiseren. Omdat het allemaal even niet zo loopt. Als we het willen. Dat maakt niet uit. We gaan kijken naar de eredivisie die vandaag gespeeld wordt. Want. Uh, even kijken.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 Als het kan, dan sturen wij het bloemetje van de dag. Als het erf kan, dan sturen wij. Het dat krijg jij Marlies. het, Molly? Krijg van een bloemetje, over oh, wat lief! Van jou of van je meisje? Ja, dat ben ik niet. Alweer zo'n superhit uit de tijd van Radio Veronica, Barry Ryan. Wekenlang nummer 1, het nummer, en dat heet Eloise. It's the day that lights the way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 Stedisch kwam met hun eerste grote hit. Pictures of Matchstick Man. De eerste grote hit voor Status Quo in de tijd. Later gingen ze hompen, hè. ze meer op een wat eenvoudiger muziek op, zeg maar. En dit was hun eerste grote hit. Pictures of Matchstick Man. Zometeen krijgt u een 3-in-1, maar we gaan eerst nu proberen...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 Ja, goedemiddag, uh, ja. Op deze manier is het al, uh, kom ik wel weg. Ja, zeker weten. Ja, weer. je komt leuk en duidelijk door, Willem. Uh, uh, kijk eens aan, ja, ja jammer van die zender, ja. je ja, helaas. de kampioen hier op uh, Park Zandvoort natuurlijk, uh, historisch. Dat zijn uh, vooral de auto's uh, natuurlijk, uh, auto's uh, vanaf, uh, ja, de oudste die ik gezien heb is uh, in ieder geval ouder als ikzelf. zelf. Het is ook nog wel prettig dat je niet de oudste bent. Uh, dat is een auto uit Nederland. Uh, 1953 en de Renault 4 die mee in de NHGT. Uh en toen waren het dus, uh, kampioenschap. maar waar we nu naar kijken is dus de groep C-race. Uh, groep C zijn motors uh, die we ongetwijfeld kennen veel van de luisteraars uh, vanuit Lomans, uh, de Porsches en de, ja, wat zien we daar nog meer? Uh, Jaguar, Nissan uh, die daar hun uh, rondjes rijden en wel wordt serieus uh, mee gereden natuurlijk We zien op het rechte eind daarmee uh, snelheden van zo'n uh, 250 kilometer en dan kom je toch wel heel snel uh, in de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 24 auto's, dus uh, dat gaat met daverend geweld ze dan zo dadelijk. Het is geen staande start, uh, het is een rondom start in de tegenstelling tot de Grand Prix toen uh, de tijd, maar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 Zijn Willem, mag ik jou een gewetensvraag stellen? Tuurlijk. Ja. Wat, heb, wat heb jij met Radio Veronica? Wat ik met Radio Veronica? heb, Heel veel. Het, wat... het, het oude Radio Veronica dan, hè? Ja, ja, ja. Nee, dat, ik weet dat je daarop doet. Heel veel natuurlijk. He. Daar heb ik vroeger heel veel uh, naar zitten luisteren. En ik vond het altijd wel heel mooi, natuurlijk. Uh, Zo'n stijnschip uh, voor de kust. En uh, ja, de jingles En uh, ja, noem maar op. Uh, Tieneke, Tom Collins... Uh,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 ik heb wel wat fijn, ik ken dat wel. Ik heb al zo'n LP gekocht, waar al die jingles op stonden. Ja, Nou, dat is leuk. Hey, we, we gaan je het volgende uur weer spreken over de, de, het circuit, natuurlijk. Want we willen op de hoogte blijven.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 and aim, I free.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 This old heart of mine. Met allerlei uh, Veronica top 40's en zo. Gaat allemaal komen straks, hè? Veronica, Veronica, Veronica, Veronica. Dit zijn de Hollies. Straks na drieën gaan we door met met.alarmschuiven uh, en zo. Hollies. We share my umbrella. Bus stop, bus go,